Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Na 13 jaar krijgt Nederland een nieuwe minister-president, want Rutte stopt ermee. Vrijdag viel zijn kabinet al en vandaag was er een pittig debat over. Maar vlak daarvoor maakte de premier al bekend te stoppen... Veel reacties, complimenten en ook opluchting. en haar Nieuws ging naar het VVD-dorp van Nederland, Laren, om er met mensen over te praten. Tapper van hem. Ja? Ja, hij heeft zijn taken gedaan. Prima. Ik heb meteen uh, vrienden in Frankrijk uh, geappt van uh, yes, eindelijk. Volgens mij had hij al veel eerder op moeten stappen. Zij heeft zoveel fouten gemaakt, er zijn zoveel dingen misgegaan. En hij verschuilt zich achter van alles en nog wat, weet zich dingen niet meer te herinneren. Ik vond hem niet meer geloofwaardig. Ja, Rutte blijft nog tot november demissionair premier. Maar bij de verkiezingen kan je dus niet meer op hem stemmen. Een heel seizoen op de camping doorbrengen wordt steeds populairder. Er is zelfs een run op seizoensplaatsen, schrijft Omroep Brabant. Met name in Brabant zijn er veel campings die het hele jaar vol zitten met mensen uit de Randstad. Die zoeken daar de rust op, maar door de coronapandemie is een vakantie in eigen land ook steeds populairder geworden. Gevolg, die seizoenskaarten die zijn flink in prijs gestegen, want veel mensen hebben tijdens de pandemie ontdekt dat ze prima vanaf zo'n camping kunnen werken bijvoorbeeld. We blijven even bij het kamperen, want eind volgende week trekken er duizenden mensen naar de campings van Tomorrowland in België. En die moeten niet al te bang zijn voor ongedierte, want op Belgische nieuwssites is een filmpje te zien van tientallen ratten die in de buurt van het kampeerterrein zitten. Dat is hier een rattenkwekerij, hoor. Ongelooflijk, dat heb ik nog nooit niet gezien. Een hoop vragen van bezoekers, want komen die ratten ook in de buurt van de camping? En wat doet de organisatie daar dan aan? Nou, geen zorgen, zeggen die tegen VTM Nieuws. Ratten kunnen zich uiteraard verplaatsen, maar we hebben eigenlijk helemaal geen schrik daarvoor. We gaan ervoor zorgen dat als festivalgangers een goede ervaring hebben, dat het veilig blijft. En we zijn er echt van overtuigd dat die beestjes liever hier zitten, waar het rustig is en waar er veel eten is, dan bij ons. Ja, een ongedierte bestrijdingsbedrijf, die heeft nog een tip voor festivalgangers. Laat geen eten op de camping slingeren en doe je tent goed dicht. Het weer vanavond. ...avond in het noordwesten kans op regen, verder blijft het droog. Morgen is het warmer dan vandaag, er is dan veel zon en het wordt 24 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Qua verkeer zijn er op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 De eerste uur al met een, uh, een dance-nummer. En dat was uh, van Viggy. Uh, dit is uh, dance-nummer 2. En dat heb ik uh, speciaal zo gedaan. Want ook in mei was deze artistiek... Ruben Rietveld is uh, de man die erachter uh, schuil gaat. Ook actief uh, geweest door weer wat uit te brengen. Hij heeft uh, meer uitgebracht in 2023. Dit was het laatste uh, Sacrifice... Uh, betekent dat we al ruim over uh, uh, negen wat, uh, ja, wat heet tien over negen zijn we alweer aangeland in de derde uur ja en met uh, nummers van acht minuten betekent ook maar uh, dat we dan uh, meteen het uh, laatste blokje van twee uh, gaan uh, horen van Luc Nijman en Annemarie. want uh, die staan uh, wederom weer uh, klaar en het eerste nummer dat is Someone in Love en bij het tweede nummer kom ik nog even terug want dat is iets van Annemarie. Maar goed, we gaan eerst naar Someone in Love. Luisteren van de beide uh, twee die nu aan de andere kant van mij zitten. And now here, my dear. Just resting heal It's a new. You conceal my sensitivity Het nummer van uh, Luc uh, Luc Nijman, maar het uh, tweede nummer, dat is toch echt van Annemarie, en dus uh, ja, nu uh, heeft uh, Luc een wat dienende rol, maar goed, het is niet geheel onbelangrijk, want ja, uh, met z'n tweeën uh, zou Annemarie, uh, ja, want zonder uh, Luc kan Annemarie natuurlijk ook niet uit de voeten, dat, dat is een beetje het verhaal en het nummer Hold Me, dat staat dus op het OMM, want wij ooit hebben besproken in 2021 hier op de website altfm.nl. Ik zeg het eventjes, we hebben een eigen website, ja, ja, ja. Uh, daar is het besproken, het nummer wat nu uh, te horen is live in de studio, dat nummer heet Hold Me. Mm, mm. Luc Nijman en Anne-Marie, uh, dat was het live gedeelte. Straks gaan we nog even uh, napraten, dat uh, sowieso. Maar eerst uh, nog even nieuw materiaal wat eerder deze week is uitgebracht. Uh, ja, en ik had het er graag willen vragen vorige week, maar toen ineens had ik een app over het hoofd uh, gezien. Want ze zou meekomen met uh, Wendy Moore, Jamie de Groot, maar... Dat moet ik dan nog even voor een later moment bewaren, want Jamie de Groot maakt deel uit van deze band early in July en het nieuwe single heet Under Control. Waren ze ...van uh, Dorpstraat 3... Zijn ...nummer heet uh, Voorbij... ...en uh, dat uh, is eigenlijk alweer het nieuwe... ...materiaal van het... Uh, ja, ...wat op weg is naar een uh, tweede EP... ...wat later nog dit jaar... ...gaat uh, verschijnen. Uh, daarvoor hoorde je... ...Early in July met Under Control. Je hebt het gezien... Uh, ...staat zowel bij 3 voor 12 Noord-Holland... ...op de website, maar ook op... ...altfm.nl uh, De popmasters van NH-pop... Uh, ...als je dat nog wilt doen... Dan zou ik uh, je aanraden om even naar het uh, gesprek uh, te luisteren. Wat ik eerder deze week heb uh, gehad met Kai Koopmans, projectleider van NH-Pop. En uh, want die gaat erover. Dat hoor je zo direct ook nog terug in het gesprek. De Popmasters van het uh, uh, van het Noord-Hollands popplatform. Uh, Kai, goedemiddag. Ja, want, uh, want jij gaat erover, on, uh, onder andere. Ja. Is <laughs> ja. uh, wat, wat, uh, wat is de reden van dit initiatief? Nou, wat we merken... is dat er heel veel talent is. En daar doen wij ook vanuit NAPOP steeds meer mee. Zo hebben we uh, subsidieregelingen. Vijf keer per jaar. Vijf rondes per jaar. Mm. Uh, kunnen talenten bij ons uh, geld aanvragen... om hun project te verwezenlijken... of te kunnen optreden. Ja. Uh, maar we merken dat dat eigenlijk... Uh, nou, een deel bereikt als in van, Daarmee help je echt uh, op weg. Mm. Maar... Um, de wens, uh, dus ook vanuit de doelgroep dan zelf, dus vanuit de artiesten, is ook van ja, en daarna, dan, dan hebben we dit gekregen, dan zijn we lekker bezig, dan bereik je op eigen houtje en met kleine hulp vanuit ons al wat. Ja. Maar um, veel acts komen we dan op het punt dat, nou, je hebt eerst succes gehad en dan blijft het een beetje stil, je blijft hangen op een bepaald niveau. Ja. En die laatste... Uh, professionaliseringsslag, zeg maar. Ja? Daarmee proberen we uh, met popmasters in te voorzien. Um, voor uiteindelijk een selectie van uh, acht uh, Noord-Hollandse ex. Ja. En wat kunnen de, uh, de mensen die dan dit uh, voor elkaar weten te krijgen om in aanmerking te komen voor de popmasters? Wat kunnen ze ermee? Uh, nou, uiteindelijk wat het belangrijkste is dat we een stuk begeleiding gaan bieden. Want uh, veel ex die hebben wel een groeiend netwerk maar ook daarin zit een platform waaraan je zelf komt. En daarin uh, proberen we te ondersteunen. Mm -hmm. uh, dat is uh, een, een persoonlijke coach. We gaan echt kijken van nou waar ligt nou de vraag uh, vanuit de band, artiest. Uh, uh, van ja, waar, waar ligt het pijnpunt? Waar, waar staat het stil? Of waar komen ze zelf niet uit? En waar kunnen wij dan in ondersteunen? Mm -hmm. Daar zoeken we een geschikte coach bij. Daarnaast verzorgen we. Uh, brede workshopdagen waarin we gewoon uh, nou, van alles behandelen mm. om maar gewoon uh, nou, professioneler te worden als, als artiest ja. en um, we bieden ze een productiebudget en dat is ook altijd heel interessant, want dat is over twee jaar uh, 4000 euro mm. dus dat is een mooie uh, bijdrage in uh, nou, een project waar ze aan kunnen gaan werken Oké. Okay. Uh, nou heb je het over coaching hoe ziet zo'n coach, uh, coachingstraject eruit? Nou, het idee is echt om een geschikte coach uh, te vinden per act. Dus dat is voor iedereen anders. Hm? Dat traject gaat ook voor iedereen uiteindelijk voor die acht uh, de selectie van acht gaat voor iedereen anders worden. Dat wordt echt een stuk maatwerk. Hm? Um, nou, en dat kan dus van alles zijn. Kijk, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je uh, nog geen boeken hebt dat er dus gezocht moet worden. Het hoeft dan niet meteen een boeken te zijn die ook je coach wordt... maar wel iemand die je daarbij kan begeleiden om een juiste boeken te vinden... en uiteindelijk ook kan werken aan uh, nou, hoe je je live presenteert... of hoe je presenteert ten opzichte van dat soort professionals. Mm. Maar het kan ook zijn een band die tot nu toe zelf alles heeft geproduceerd en gemaakt... en nu de stap wil maken naar een studio, naar een producer. Dus dan kan het zijn dat de coach een producer is die met die... Uh, bent ook daadwerkelijk aan de slag gaat, zeg maar. Dus dat kan heel, heel breed zijn en dat is dus ook nog het spannende aan, want dat wordt gewoon maatwerk. Dat moet echt in gesprek met uh, de selectie uiteindelijk uh, moeten we dat gaan zoeken, van wie past erbij en uh, ja, maar hoe gaan we dat uh, doorwerken, maar dat, ja, daar hebben we natuurlijk wel ideeën bij, ja. maar we willen vooral de wens vanuit de artiesten horen. Ja, uh, wat is uh, jullie uh, verwachtingen zelf over dit, uh, over dit traject? Nou, kijk, je hoopt gewoon dat dit uiteindelijk... en het gaat dan nu om acht uh, deelnemers... maar je hoopt dat dit uiteindelijk... ja de, de kickstart kan zijn voor deze acht ads, maar ook een inspiratie voor een nieuwe doelgroep. Want uh, het moet zich natuurlijk ook blijven ontwikkelen... het, het uh, poplandschap in, in Noord-Holland. Ja. Uh, maar dat houdt gewoon in is dat die acht die er nu uitkomen... en die hopelijk dus een uh, uh, professionaliseringsslag gaan doormaken... ...dat die uiteindelijk ook een inspiratiebron uh, kunnen zijn uh, voor een nieuwe doelgroep. Mm -hmm. Dus ja, het moet ook vooral iets zijn waarbij uh, zowel de, ex, de deelnemende acts ...als uh, toekomstige poppers uh, uh, hier uh, iets aan gaan hebben. En, en dat uh, was het uh, verhaal over de popmasters. Uh, mocht je dat nog willen doen en je bent muzikant of uh, je bent ook uh, ja, uh, bezig met een band... ...en je bent al wat uh, verder uh, op weg... Dan moet je dus even naar www.nhpop.nl. En dan schuine streep popmasters. En dan koppelteken, dat is zo'n zo streepje ertussen, met aanmelden. En dan kom je uh, vanzelf uh, terecht bij het aanmeldformulier. Nou, uh, Kai Koopmans is niet alleen projectleider bij, uh, bij NHpop. Nou is hij ook toevallig heel erg actief bij Marathon. Marathon met het nummer Tires. staat op de debuut EP van deze band. En het is in één keer met een behoorlijk rechte lijn omhoog gegaan met deze band. Um, ja, want Kai Koopmans is dus niet alleen de projectleider bij NHPOP... over de popmasters waar we het net over gehad hebben. Maar hij is natuurlijk ook actief bij Marathon. En ja, kijk, als je hem dan toch aan de telefoon hebt... dan kunnen we natuurlijk ook meteen het over Marathon hebben. Ja, jij degene nou die, die alles um, ja, schrijft eigenlijk voor de band... Nee, nee wij, wij, wij zijn echt zo'n band die, uh, die echt bij elkaar moet zijn... en samen uh, aan het jammen gaat om, mm. om tot nummers te komen. Ja. Um, hey, dus dat doen wij ook echt. Uh, en dan bedoel ik met wij, ja, we worden steeds meer een vijfstal... maar de kern is uh, voor nu zeker qua schrijven een trio. Een trio, ja. Ja, en hey, daarmee schrijven we eigenlijk. En dat doen we eigenlijk al heel lang. Ja. Uh, echt vanaf de middelbare school uh, maken we al samen muziek. Mm. Maar uh, eigenlijk... Net voor corona hebben we echt Marathon gelanceerd en nou, daar heeft even een tijdje tussen gezeten. Maar uh, inmiddels zijn we helemaal los. Uh, ja. in. Heeft, heeft het eigenlijk je staalse dromen kunnen overtreffen? Want uh, ja, het heeft wel een enorme vlucht uh, genomen, ook zeker nadat uh, jullie de EP hebben gereleased. Ja, nou, het is echt uh, nou, het is een, een, een jaar eigenlijk vol, uh, uh, ja, dat noem ik dan bucketlist uh, dingen die, uh, die verwezenlijk worden... Uh, mm. Ja, dat begon in januari al met, met Eurosonic... of Noorderslag eigenlijk... stonden we op, uh, op het officiële programma. Ja. Nou, en vanuit daaruit... Uh, ja, is er gewoon heel veel gebeurd. En uh, spelen we nu een festival zomer... iets wat, nou, waar ik altijd al van heb gedroomd. Dus dat is heel leuk om mee te maken. En ja, twee weken geleden stonden we op Best Cap Secret... en qua festivals was dat... Mm. helemaal een hele bijzondere. En dat was, nou, voor mij persoonlijk... denk ik... Uh, het beste en mooiste optreden tot nu toe van ons. Dus, ja... Uh, ja ja, daar genieten we heel erg van. Ja, want uh, het is natuurlijk ook zo van uh, jullie hebben de EP nu uitgebracht. Hoe uh, waren die uh, reacties uh, erop op die EP? Nou, heel erg enthousiast. En wat heel leuk om, uh, om te zien is ook, en waar we eigenlijk ook een beetje nou, in positieve zin door zijn geschrokken, is dat we bijna al door alle fysieke platen heen zijn. Ja. We zijn 300 besteld en die uh, <gülp> zijn dus na iets meer dan een maand uh, eigenlijk al uh, zo goed als de deur uit. Mm. Dus uh, we zijn als de wielen weer gaan aan het, uh, aan het, uh, aan het denken over een uh, over een herdruk al. Nee, ja. hey, dat is uh, het gaat echt heel goed en ook online. We hebben gewoon hele leuke reacties erop gekregen. En ook mensen die de diepere laag en de emotie er ook in, uh, in terug horen En dat is iets, uh, want we zijn een iets hardere band. Ja. En mensen gaan er flink los op live. Maar ja. het is ook bijzonder als dat uh, op plaat ook overkomt. Mm. Ja, en die reacties zijn vooral... vind ik in ieder geval heel erg bijzonder... als je die lading uh, daar ook uit, uh, uit kan pakken. Ja, uh, nou is het ook zo van... als uh, jullie aan het optreden zijn... hoe zit het dan uh, bijvoorbeeld met uh, het schrijven van nieuw materiaal? Uh, nou ja, had hadden vorige week toevallig een, uh, een, een bandmeeting hierover. Omdat ja, het is een sneltrein uh, qua uh, optreden. Mm. Uh, nou, waardoor dan het, het, het schrijven... Ja, dan moet je echt... ...tijd voor vrij gaan maken. Dan gaan we binnenkort de studio in om twee nieuwe uh, tracks in ieder geval op te nemen. Ja. Uh, maar we gaan ook een, uh, een weekend de studio in om juist te schrijven. Ja. Uh, ja, we hebben echt, uh, nou dat zijn we nu echt aan het plannen, zodat dat gewoon goed zit. Zodat we lekker door kunnen blijven uh, knallen. Ja, ja dus, dus, dus voorlopig uh, is het uh, wel zo van ja. Kijk, een EP dat heeft een aantal nummers. Maar als je ergens bijvoorbeeld in een zaal staat op te treden, dan uh, neem ik aan dat het repertoire niet uh, beperkt blijft tot zes, zeven nummers. Nee, we nee, spelen we wel iets langer. We zijn ja. nu wel bewust deze zomer er nog voor gekozen om, uh, om, om tot, uh, tot drie kwartier te spelen. Zodat we echt gewoon lekker kunnen knallen en ook achter alle nummers staan. Ja. Maar uh, ja, we gaan natuurlijk uiteindelijk gewoon toewerken naar, uh, naar een langere set. Maar ook uh, naar gewoon uh, uh, nou, nou, nou, nou, richting een album. Dat is eigenlijk natuurlijk wel het volgende. Nou, is dat uh, toch wel een beetje een droom van jullie dan al, uh, met z'n drieën cq 5 ja, ja, dat is uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel, wel een doel. Ja, ja, ja. zeker weten. Dan, uh, ja, dat is natuurlijk wel heel spannend, want wat, uh, dat betreft gewoon meer nummers. Ja. Daar willen we ook wel de tijd voor nemen. Ja. Um, maar we willen ook door. Dus daarom, wat, wat ik net al zei, van we zei, we gaan in ieder geval binnenkort alvast uh, twee nieuwe tracks opnemen. Ja. Zodat we ook gewoon. Uh, nou, het hoeft niet stil te worden rondom de band, zeg maar. Dat vonden we goed. Dus de nummers van Marathon uit Amsterdam. En dit was het openingsnummer van het debuut. Debuut EP, wel te verstaan. Je hebt het Kai zelf horen vertellen. Hij gaat samen met Marathon werken aan een echt album. Dus dat gaat lekker komen. Klinkt het goed, Luc? Ja, Het is on-Nederlands, vind ik eerlijk gezegd. Deze man. Nou, voor jullie zit het erop. Laat ik het even. Ja, het is geweest. Maar wat vonden jullie er zelf weer van? Tenminste, nou, voor Annemarie is het de eerste keer, maar... Is nieuw voor Annemarie, ja. ja. Nou, ik, vond het, ja, ik vind het altijd leuk hier. Ja. Ja. Dus je um, voelde me vrij en uh, is heel leuk. Yeah. Mooi ontvangen. Hopelijk hebben jullie dat. Jezus, hij, hij, ja, hij is uh, Marcus, maar het uit raam. Ja, maar hij gaat iets ondernemen. Ik, ik, ik kijk naar okay. links en ik zie een techneut. Die, die heeft een, een, een, een ladder zo... uh, ergens. Ja, ik, ja ik, zelf... ik weet niet wat hij wat allemaal gaat doen. Maar het is was uh, was wel het te hopen dat hij niet... Ja, nou, voorlopig gaat het goed. Oké. Maar, maar als we iets uh, horen. Dan ja, dan ja nou ja, het goed. goed, uh, goed. Uh, als er straks uh, een, een sirene door de straat henk klinkt... dan weten we waar het uh, doorkomt. Maar goed. Ja, het is maar hopelijk heb hebben jullie ook daarvan genoten. En, en, ja. en de lezers. En, um, ja. Dat ze wil meer, meer willen, willen horen. Dat, ja. uh, dat altijd... uh, want het is niet de laatste keer dat jullie met z'n tweeën iets uh, gemaakt hebben, nee, toch? Nee, we hebben dan ja. in de komende tijd. We hebben een, een, een preview-feest. waar we gaan, heeft eigenlijk, eigenlijk ja. gaan spelen. Ja. Maar we willen ook in het najaar uh, meer. Uh, sort of duo gig, zeg maar. Ja. So, uh, um, Wat we hebben gedaan bij Saal Honden, de helft van mijn nummers en de helft van de nummers van anne -Marie. Ja. En dan gaan we dan, zoals we vandaag hebben gedaan, een beetje op het eind ja. uh, bij elkaar zingen. Aha. Dus Aha. Tot, uh, ja, want jij speelt ook piano, zag ik net. Ja. ja. Hoe lang nee. doe je dat al? Mm, <laughs> dat weet ik eigenlijk niet. Hey. We zijn even dus telkens met. Nou, toen ik in. Ik deed ooit een jazzopleiding en daar moest je een keyboard aanschaffen. Want dan moest je voor solfège, akkoorden ja. intervallen, bla. Dus dat is een jaar of twintig geleden. Dus. Sindsdien heb ik af en aan af en toe pianoles gehad. En, Aha. en dan weer zelf zitten prutsen. ja. Nou, maar Het is, het is niks leuker, het is het zelf experimenteren, toch? Of niet? Ja, ja precies. Ja. Uh, nou, nou, dat, dat is de leuke van. Ik, is een beetje um, gebruiken wat Anne-Marie kan en wat ik kan. Mm. Uh, ik, uh, we hebben eens dus gezien dat ik ben meer songwriter-zinger ja. Dat de uh, singers-songwriters ja. meer uh, met muziek, met de instrumenten bezig zijn. Ja. En Anne-Marie is meer singer-songwriter. Maar Ze is um, oorspronkelijk van de zangkant gekomen. En dan de muziek. Ze gebruikt, wat ik heb gezien bij uh, sommige singer-songwriters... ze gebruikt de piano voornamelijk om liedjes uh, te schrijven... en, die, uh, en de akkoordes uh, te vinden. Mm. Um, uh, maar het gaat voornamelijk op, die, op, op de zangstem, zeg maar. Mm. Want zij heeft zo'n prachtige zangstem. So, maar het is twee verschillende dingen. Dus we de krachten bandelen, dan, dan kom je een beetje... nou, weg voor wat we hebben gedaan vandaag, bijvoorbeeld. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest waren. Dank je voor het vraag. Goed, we gaan een beetje zo op naar de afsluiting. En dan is het nu zover. Want dit is eigenlijk ook heel mooi om naar te luisteren. Het nieuwe nummer van Stijn. Of Stijntje. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar ik vind het. ze heeft mijn hart wel veroverd. Met name dit nummer. Morgen op de streamingsplatformen te horen. goud. Verdient dat ben ik Je zet het voor me op en rij danst dans de wereld voorbij Vergeet soms om me heen te kijken Ik wil een beetje op je lijken ja hoor, het is weer zover. Het is weer selfies tijd, maar eerst ga ik dat even netjes afkondigen met wat ik gedaan heb. Low frequencies, die hoorde je net met Mars. En daarna hoorde je, ja, ik sta er nog niet helemaal goed op, maar we gaan het er nog eventjes zo direct over doen. Daarvoor hoorde je Stijn met Klatergoud. Het vind ik nu al eigenlijk een van de betere singles van dit jaar. Dat zeg ik niet zomaar, maar het komt gewoon keihard bij me binnen. Het is gewoon een Ontzettend mooie, goede single. En ik uh, denk uh, van, nou ja, dat, dat, daar mag best uh, aan Nederland uh, wel het een en ander mee, uh, mee gaan doen. Uh, en laat ik dan maar uh, zo'n uh, zo gek zijn die daarin uh, voorloopt. Dus uh, bij deze uh, gaat hij mee in het persoonlijke lijstje wat, uh, wat dat betreft. We sluiten af en dat doen we niet zomaar. Want uh, ook de dames van Ivy Fox met één Heer op de drums... die hebben een nieuwe single. Die komt morgen uit en ik mag hem vanavond al laten horen. Hier is Ivy Fox met Sugar Rush. Tot volgende week.